...geen politiek omstreden maatregelen worden uh, genomen. Dus het kabinet brengt geen zaken bij de Kamer die niet op een brede steun kunnen regelen, rekenen. Wat is een brede steun? Dat heb ik ook proberen te zeggen in de eerste termijn. U bepaalt dat. Het land zit niet te wachten. Ik herinner u eraan, België hebben twee jaar geformeerd, nog niet zo lang geleden. Spanje ook. Het land zit ook te wachten op een regering. En wat ik in de eerste termijn ook heb gezegd, wat wij nou juist hebben proberen aan te bieden door te zeggen... De komende periode blijven wij in functie uh, uh, om ervoor te zorgen dat er een bestuur blijft in Zandvoort. Is dat we willen voorkomen dat bestuur onthoofd wordt in die periode. We willen dat u de tijd heeft om te bepalen hoe een nieuw college eruit komt te zien dat op een meerderheid kan rekenen. Als voor u betekent dat u dat demissionair wilt noemen, uh, voor de duidelijkheid in Den Haag betekent dat het ontslag aanbieden aan de koningin, dan komt die demissionaire status. wij zeggen nu juist, laten we dat ontslag op dit moment niet aanbieden, want dan zijn we over een maand wellicht in een situatie dat de burgemeester in zijn eentje zit. En u heeft misschien meer tijd nodig, dat zou best kunnen. Maar nogmaals, het is aan u. Ik heb ook in eerste termijn gezegd, als u wilt dat wij vertrekken, dan vertrekken wij. Maar als voor u betekent dat demissionair... En nogmaals, het is dus een woord wat, dat wordt verschillend geïnterpreteerd, controversieel. Als dat is dat wij beleidsarm of op een andere manier, u bepaalt wat, wat controversieel is. U maakt wat mij betreft met elkaar een lijst van onderwerpen waarvan u zegt... daar moet u gewoon niet verder mee gaan, daar willen wij in een nieuw college uh, mee aan de slag. Wij willen alleen maar dat dit bestuur niet onthoofd wordt. Ik geef een concreet voorbeeld... Er is vandaag een brief gestuurd bijvoorbeeld uh, door uh, uh, de ondernemers in het kernteam. Die geven aan, wij willen heel graag daarmee door, dat is voor ons belangrijk. Het is niet meer aan mij om te beoordelen of dat wel of niet kan. Dat is aan u, daarom is de brief ook aan u gericht. Uh, ik denk aan een, een, een, een, een toeristische visie, aan het minimabeleid als dat nu nog in de pen zat... dat u breed met, uh, met unanimiteit heeft aangenomen. U bepaalt gewoon wat u vindt dat wel en niet door ons kan worden opgepakt. We hebben een bestuursagenda, daar staan een hele hoop zaken op. U kunt een lijst maken met elkaar en aanvinken dat wel, dat niet, dat wel, dat niet. Het gaat ons er niet om wat, wat wij nog mogen doen. Het gaat ons erom dat wij doen wat u vindt dat in die periode... waarin u met elkaar aan het, aan het formeren bent, gedaan moet worden. Meer is het niet. Dat is ons aanbod... En het zou zo zonde zijn, en daarom wilde ik net ook even schorsen, als nu tussen u blijft zweven. Uh, ja, maar het college wil nog van alles of het college wil niet van alles. Wij willen gewoon doen wat u vindt dat er in de komende periode gedaan moet worden, zodat Zandvoort bestuurd wordt. Meer is het niet. Dank u, Dank u, wel. Dank u wel, meneer Kuipers. Meneer Werthouder Bluis. Ja, ik wil nog wat, wel een paar punten op aanvullen, om, om ook de strekking van het verhaal van meneer Kuipers. Wij zijn bijvoorbeeld uh, de statushouders, u krijgt een evaluatie. Daar staat iets in, daar, daar hebben wij iets over opgeschreven. En daar moeten wij over beslissen. En misschien moet u dat wel beslissen terwijl wij hier nog zitten. Dan vind ik dat ik wel de ruimte moet hebben om met u daarover in gesprek te gaan. En dan mag u beslissen of het niet is. En dan zal ik u ook, als u zegt van ja, maar dit, dit vinden wij uh, dat dat niet behandeld moet worden. Dan zal ik u ook zeggen wat dan de consequenties zijn. dan is het weer aan u om dat te beslissen. Dus we moeten wijs met elkaar omgaan. En het, het, het, het ligt nu weer bij u allemaal. En ja, u komt er niet uit. En wij willen u helpen. Dat, dat doen we volgens mij al drie jaar. Vandaar dat we het toch drie jaar met elkaar goed hebben kunnen samenwerken. Dus als u dat zo kunt benaderen. En daar met elkaar even alle geschillen vergeten. En gewoon voor Zandvoort het wijze besluit te nemen. Gewoon even. Meneer Tonen doet ook een handreiking. En u zult moeten geven en nemen. En. En, en het kan niet zo zijn, u moet er gewoon uitkomen, want Zandvoort moet bestuurd blijven. En u bent daar degene in die daar nu de lied in heeft. Dus gebruik uw wijsheid en gebruik uw positie in het belang van Zandvoort. Dank u wel, wethouder Bluis. Is er nog behoefte aan een korte derde termijn? Meneer Kramer. Ja voorzitter, uh, wij zijn het eens met wat het college zegt. Het is alleen onduidelijk wat nu de status is daarvan controversieel. Is het dan zeg maar wat de hier tonen zijn als een kleine meerderheid dat vindt of is het als hier de meerderheid van de gemeenteraad dat vindt? En u stelt de vraag aan de collega raadsleden denk ik meneer Kramer? Ja. Zullen we dat proberen met elkaar te bepalen? Want dat helpt u denk ik allemaal verder. En dat is volgens mij ook wel het belang waar u allemaal naar op zoek bent. Meneer Hemsen. Zoals ik al zojuist heb gezegd geldt voor mij de meerderheid van de raad. Meerderheid. Ik ga even verder. Uh, mevrouw van der Veld. Voor gemeentebelangen Zandvoort zou het zelfs gelden... als er maar één lid het per se niet wil behandelen... Dat betekent namelijk dat het toch een punt is... wat in de toekomst door andere collegeleden wellicht moet uitgewerkt worden. Het zou ook een punt kunnen zijn dat in een andere coalitie... het wel of niet zou halen. En ik denk dat je daarnaar moet kijken. Kijk, er zaken die net aangehaald worden, minimabeleid... wat daarover met elkaar besproken is... daar zijn we het eigenlijk met z'n allen al over eens. Dus dat zijn zaken die gewoon door kunnen. Maar komt er een beleidstuk? ...bijvoorbeeld iets over parkeren, wat er uh, geloof ik dit jaar naar had moeten zijn... ...dan zeg ik zeker van dat moeten we niet behandelen. Dat is de strekking. Dus ook een minderheid. Meneer tonen, hoe duidt u dat verschil? Ja, ik ben het raken van uh, maar uh... Ik vraag alleen uw mening... Volgens mij heet u meneer Toon, als, als het wel zo is, dan ga ik het nu bepalen. Dinsdag was u dat wel voor mij, hoor. Ja, maar er kwam dat ik zo mooi was aangekleed. Uh, ja, voorzitter... Uh, de beide portefeuillehouders proberen uh, handrekeningen te doen richting de raad. En uh, de heer Bluis zei uh, nog van... Ja, luister, uh, Wij willen u helpen bij de hele gedachtenvorming van hoe gaan we er nou mee verder... En hij refereerde ook aan... hij noemde het de handreiking die ik dan gedaan heb... maar dat hebben we gedaan namens de partijen... die dat raadsinitiatief hebben geschreven. Um, en u zei erbij van... ja, en dat is dan ook een kwestie van geven en nemen. Uh, ik beluister... laat ik even vooropstellen. Wij hebben die situatie niet veroorzaakt. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Um, en het heeft hele vervelende consequenties datgene wat er dinsdag is gebeurd. Maar als je dan in zo'n situatie zit en, uh, en, en, en, en dan kom ik terug bij datgene wat de heer Bluis zei. Van nou, uh, we zullen met elkaar dan moeten kijken of we wat kunnen geven en nemen. Daar, uh, daar denk ik van dat hij daarmee bedoelt uh, toch duidelijk in de richting die ik straks heb, heb verteld. En ik merk bij, uh, bij de coalitiepartijen niet dat men enige uh, uh, stap die richting opzet. Daarbij je zegt, van uh, je hebt het over, een, uh, over een, uh, een substantieel deel van de raad. Ik ben het niet met mevrouw van den Veld eens als er eentje roept van, dat is controversieel dus. Dat vind ik, dat vind ik wel erg vergaan. Maar, maar als je praat over dat tenminste een derde van de raad zoiets vindt, uh, dat je dan uh, daar... Er is rekening mee moet houden en dat je moet, moet, je, je moet achter orde moet vragen, krabben... Uh, wil je dan gewoon doorgaan. Als je in een situatie terechtkomt waar, praat, waar je praat over uh, 9, 8 of, of, of, of, of, of 8, 7 of wat dan ook... ook dan moet je je afvragen, moet ik daarmee doorgaan? Dat ligt dan in feite niet in de reden dat je daarmee doorgaat. Het is, uh, het is toch een beetje verwonderlijk als er dan geroepen wordt... gezegd wordt van ja, nee... Uh, en ik zei dat, of, ik zei, zei dat uh, nee, een uh, meerderheid is een uh, meerderheid. Ja, dat klopt. In een normale situatie. Maar we zitten op dit moment niet in een normale situatie. We zitten op dit moment in een situatie waarbij we uh, flikjes moeten wegwerken met elkaar. En wij moeten proberen met elkaar te komen tot, uh, tot een uh, opnieuw invullen. Uh, op welke wijze dan ook van een, uh, van een college. En, uh, en dat betekent dus inderdaad geven en nemen. En ik doe dus nog een keer een beroep op de coalitiepartijen om die stap, die handrekening, toch te pakken. En toch te zeggen, wij begrijpen wat er gezegd wordt en wij gaan daarin mee. Dat schept in ieder geval een klimaat wat beter is voor het in gesprek gaan met elkaar dan wanneer men de hak in het zand zet en blijft zetten. Voorzitter, ik kan me daar volledig mee aansluiten. Dank u wel, mevrouw Keuronsson. Meneer Metters zat als eerste zijn vinger omhoog. Ja voorzitter, uh, we zijn uh, heel tevreden met uh, de antwoorden en de toezegging die de wethouder, wethouders in dit geval gedaan hebben. Uh, het aanbod om met een lijst uh, te komen waar de raad, raad, sorry, waar de raad dan zelf over gaat, dat is een uh, prima aanbod. Uh, ik moet zeggen dat uh, in het begin van de avond de motie ingediend is met een verzoek aan de wethouders... Er zit in de wet alles, en dat had een belangrijke reden. En dat is om geen ontslag op dit moment in te dienen. Uh, waarom niet om antwoord, dat is al veel herhaald, te blijven besturen. Je weet niet wanneer je in staat bent om een meerderheid uh, voor elkaar te krijgen. Dus dat blijft het belang van de motie en het verzoek wat wij ingediend hebben. En wij vinden het dus daarom ook van belang dat uh, een coalitie gevormd wordt... Uh, daar gaan we ook, uh, uh, wat mij betreft, onze best voor doen. Uh, allemaal hier volgens mij in de Raad om een meerderheid te komen. Uh, maar tot die tijd moeten ze gewoon in functie blijven. Dat blijft uh, een essentieel onderdeel van de motie en daarmee zal ik hem handhaven. Meneer, meneer Metters, meneer Metters mag, ik, mag ik een poging doen? Ik merk dat u taal gebruikt, allemaal, en soms uh, hoort u dat volgens mij niet meer. Ik ga even kijken of ik meneer Toner's verhaal en wat een aantal anderen ook zeiden... even in mijn woorden kan samenvatten. Want ik voel aan dat u toch volgens mij behoorlijk dicht bij elkaar bent. Uh, als ik meneer Tonen goed beluister, zegt u... ja, we gaan in een onrustige periode. En dat betekent dat je een soort spelregelafspraken moet hebben die ertoe leidt dat je wat meer vertrouwen krijgt... natuurlijk moeten worden bestuurd, maar er zijn een aantal zaken die je even niet moet aanraken. Dat zijn allemaal mijn woorden. Als u mij verliest, meneer tonen, dan schiet u mij aan. En hij zegt eigenlijk, ja, dan is een derde van de raad bijvoorbeeld een richtsnoer... waarmee je een soort balans hebt gelijk, want daarmee dat is weer mijn invulling... voorkom je dat één partij een recht heeft of één persoon... En dat is een kwestie van geven en nemen. En dat leidt ertoe dat het college blijft zitten op dit moment... zolang dat spel ook langzaam verder gaat. En dat doen wij in het Belang van Zandvoort. Dat is even hoe ik er naar kijk. En dat vergt van alle partijen in deze raad een gebaar. Het effect is datgene wat het college zegt... en wat uw grosso modo ook zegt. En zo probeer ik hem even in mijn woorden te vertalen. En dat is eigenlijk het concrete verzoek, meneer Mettes... Uh, dus het is eigenlijk de vraag om even los te komen van motie en raadsvoorstel. Want dat deed meneer Tone ook. En de anderen ook die dat uh, hebben ingediend. Zou u dat nog eens in overweging willen nemen? Uh, uh, ik, wil, ik wil best zaken in overweging nemen. Maar wat eronder ligt blijft natuurlijk wel de essentie. Het feit dat uh, de heer Tone refereert aan uh, een, een model om te rekenen. Waar hebben we het dan over? Hè, als we het over de... Uh, controversiële zaken zijn... is natuurlijk wat mij betreft best bespreekbaar. Maar er ligt wat onder. En dat is de essentie van het verhaal. Geen ontslag. En we gaan met elkaar aan het praten. Nee, dus als u dat, dat... Dat zegt meneer Tone ook, toch? Ja. Nou, dan als meneer Tone, ook... heb ik dat goed begrepen? Want u zegt dat. Nou, dat, dat heeft u dat... niet gezegd. Ik heb het nog nee, niet meneer... gehoord. Maar als, dat zijn, als hij zegt dat uh, het voor hem voldoende is... om te komen tot een model waarin we afspreken... Ja. Uh, waar ligt dan precies die meerderheid bij die controversiële zaken? Nou, wil ik daar met de coalitie over praten? Dat lijkt me een, een zinnig. Een zinnig post... Ja, daar wil ik over praten, natuurlijk met anderen ook. Dus... Wat ik, wat ik uh, gezegd heb, maar, uh, en, en ik herhaal mezelf dan maar even, is op het moment dat. En dan haak ik aan bij de handreiking, of bij, bij de opmerkingen, met name van de, aan het eind van die de heer Bluis had, waar hij zei van: ja, maar luisteren. Uh, het is een kwestie van, van geven en reen met elkaar. Uh, wat, wat ons betreft, in ieder geval wat mij betreft... Uh, heb ik er, uh, vind ik het prima als uh, het college uh, zit op het moment... Uh, en waarbij ze zelf aangeven, zonder het echt zo te benoemen... van ja, maar luister, we zijn eigenlijk wel een beetje dimensionair. Daar komen we van, nou, Haagse termen of wat dan ook. Maar dat is niet zo niet zo belangrijk. We zien zelf hoe dat zit en dat geven ze ook heel duidelijk aan... Uh, en wij weten dat we uh, de ruimte dan uh, geven aan de Raad om met elkaar in gesprek te gaan. Uh, en als dan hier gewoon af, de afspraak gemaakt wordt... nieuwe zaken en controversiële zaken... Uh, waarvan, uh, nou ja, sowieso nieuwe zaken... Uh, want ik denk dat we daar geen van alle uh, op zitten te wachten... maar tegelijkertijd ook controversiële zaken waarvan een klein deel van de Raad vindt... ik heb die een derde genoemd, een kleiner deel dan de meerderheid... Uh, die een derde genoemd, uh, dan, maakt het, dan vinden wij het prima. Want dan hebben we datgene, uh, dan hebben we die angel eruit. Uh, die, die gaat over van waar moeten we het nou wel over hebben... waar moeten we het niet over hebben. Uh, er liggen een aantal dingen liggen verrotten moeilijk. Dat weten we met z'n allen. Geeft ons de gelegenheid om dat op een fatsoenlijke manier... met elkaar te bespreken... Uh, geeft ons de gelegenheid om wat ik daar straks noemde, vlekjes weg te werken en vlekken weg te werken. En, uh, en, en dat betekent dus, als daarmee ingestemd wordt, dat wij dat uh, accepteren en dat wij daarmee uh, mee, mee eens zijn. Dank u wel, meneer Tonen. Meneer Metters. En, en, en, maar meneer, meneer Tonen, dat betekent ook dat het raadsvoorstel wat door mevrouw Gurrelson is ingediend van tafel is, net als de motie van meneer Metters, want je hebt namelijk op een ander niveau een oplossing bereikt. Ik zeg maar even in mijn woorden, hè? want anders blijft dat onduidelijk. Ja? Is dat duidelijk voor iedereen? Goed. Meneer Metters. Duidelijk, uh, duidelijk, En is dat voor het CDA dan ook aanvaardbaar? Ja. En is dat voor... Nee, dank u wel, meneer Metters. Nee, dames en heren. Ja, want dit, dit uh, helder, meneer Metters. Dank u wel. Meneer Sandbergen. Voorzitter, ik verzoek om een schorsing. Hoe lang wilt u schorsen? Een kwartier. Nee, meneer Sandbergen, vijf minuten. Vijf. Vijf minuten. Het moet nu... elf minuten. Vijf minuten, maximaal. <tie> -S -S ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaak.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 Met nu Danny Boy Rapper de Clip. Schorsing gevraagd, nou, dank u wel uh, voorzitter. Uh, ik heb inderdaad een schorsing uh, gevraagd. En vindt u het erg uh, dat mijn collega Hermsen het uh, betoog in deze van mij overneemt? Nee, dank, u wel. Ja, dank u wel. Het was voor onze uh, fractie en voor mij ook, uh, misschien is dat ook wel een beetje uh, het begin, zeg maar. Uh, ook als raadslid, wat is dan eigenlijk inderdaad de meerderheid? En als ik, het is jammer dat de heer Tonen nu hier even niet is, ja, maar constateer ik... Ja, het ook. Uh, ik weet niet of er dan... De heer nog... Tonen is in het gebouw en hopelijk hoort hij mij. En gaat hij gaat zich ja, ik, denk dat, heer, ik denk dat hij in het gehoord uh, hangt. Ja, dan weet ik zeker dat hij mij niet hoort. <laughs> voor de luisteraars thuis. Uh, meneer Hemsen, wilt u dan één moment uh, geduld betrachten? Ja hoor, natuurlijk. Ja. Kan ik even naar mevrouw vrouw met Dankjewel. Dank u Goed. Meneer Hermsen. Shhh. Dames en heren. Ik wacht nog even tot de heer Tonen zit. Maar goed dat u even in hun handen heeft gewassen. Heel erg positief. Nee, ik, ik, ik weet niet of u het, heel, het, het begin van het betoog heeft gehoord. Dat ik, ik, het was voor ons nog niet helemaal uh, duidelijk uh, wat u dan bedoelde met een, uh, een meerderheid. In die zin... Uh, en nogmaals, ik zit er natuurlijk nog niet zo heel lang. Als het gaat om de handreiking en de voelspieten, die ik even aan moest zetten. met betrekking wat u wat u nu zegt. en, en dan misschien dan ter verheldering aan u. bedoelt u hiermee dat u zegt van. nou, het is als twee derde van de raad. en ik herhaal nog eventjes. als twee derde van de raad het niet controversieel zit. dat wij als raad al gaan beslissen over die onderwerpen. en doet u dat dan op basis van de bestuursagenda. die bijvoorbeeld het college geeft. of. ...de plannen die op dit moment nog openstaan? Of gaat het gewoon echt exact van... ...alle plannen die nu ter tafel komen... Daarvan ...als twee derde van de raad dat vindt... ...en die is daarmee akkoord... ...dat we dan daarover gaan stemmen... ...en dat het we het gewoon behandelen zoals... ...altijd het geval was. Of de lopende zaken, mag ook. Meneer Toner. Uh, nee, ik heb het niet over twee derde gehad. Uh, ik heb het gehad over als een substantieel deel van de raad niet zijn een de meerderheid. Ik Denk daarbij bijvoorbeeld aan een derde. Uh, als die vindt dat iets controversieel is, dan is het controversieel. Dat heb ik gezegd. Uh, en dan kan je gaan zitten wegen van uh, moet het een derde zijn of moet het zus of zo zijn. Het gaat erom dat we met elkaar uh, recht in de ogen kijkend kunnen zeggen... ja, we begrijpen met z'n allen dat dit echt best wel een moeilijk onderwerp is op dit moment... om dat nog uh, door te douwen. Door te zetten, zo moet ik zeggen. Niet door daar, door te zetten. En, um, dus ik heb het niet gehad over, uh, over twee derde. Ik heb, niet, ik heb het ook zo snel niet uitgerekend. Het is. zijn er tien hè, ongeveer, hè? Tien, elf of zo. Tien à elf is het dan zo ongeveer. Uh, maar, maar, maar ik heb het juist anders gezegd. Ik heb eigenlijk juist gezegd: van als er een substantieel deel, um, van niet zijn een meerderheid, dat vindt, dat je dat dan uh, niet moet afkaarten. Uh, de andere vraag is van, uh, ja, wat er op de bestuursagenda staat. Nou, ik, uh, ik wil toch wel met u hopen dat we er niet zo lang over doen... dat we straks aan het eind van de bestuursagenda zijn en het er dan nog niet uit zijn. Uh, dus uh, op dit moment is het dan niet de bedoeling dat er nieuwe zaken... Kijk, op de, laat het, uh, in december komen er een aantal zaken aan de orde die, dat zijn nieuwe dingen, maar die moeten... Nieuwe verordeningen en dat soort zaken. Dan kunnen we niet zeggen: nee, dat moet is gewoon een wettelijke verplichting. Dus daar kunnen we niet omheen. Die moeten door. Dan ga je niet zeggen: van nou, we doen maar geen reële belastingverordening, bijvoorbeeld. Ze zouden de mensen thuis misschien wel willen, omdat we dan geen geld kunnen inen. Maar, ja. maar, ja. maar laten we dat maar niet doen. Maar um, het gaat dus om nieuw beleid en bestaand beleid, controversieel. Nou, en om, uh, we hebben in het presidium, hebben we. Uh, Daarover is straks gesproken. Waren toen waren we daar verdeeld in een aantal dingen, een aantal zaken die nu op de agenda staan. Een deel vindt dat controversieel, een ander deel vindt het niet uh, controversieel. Uh, en, en dan ga je dus even, nou ja, wat is dat dan? Nou, heel simpel, uit praten over plein uh, Als voorbeeld, een onderwerp wat natuurlijk eigenlijk uh, dinsdag al uitgebreid op de agenda stond. Uh, daar hebben ze ja, en ik, ik moet even zo in mijn geheugen tasten. VVD, eh, Social de voor de Partij van de Arbeid, en eh, GBZ zeiden van ja, dat is dan toch controversieel. En de anderen zeiden ja, nee, dat, dat willen we toch wel behandeld hebben. Nou, dan, dan zit je in, in dat geval in een, in een padstelling. Eh, waarbij, nou, dan zit je eigenlijk aan 8-8 in dit geval, maar het zou 8-9 kunnen zijn geweest. Nou, dan ga je dat niet behandelen. En dan, maar je maakt wel met elkaar de afspraak dat je zo snel mogelijk daarmee aan de bak gaat. Want dat is. Kijk, want wij vinden met z'n allen het erg er zeer gewenst dat we een aantal zaken straks gewoon ook weer kunnen realiseren. Ja. Alleen nu eventjes niet. Nu even passen op de plaats. En daarna weer volle kracht vooruit. Nou, dat is wat, er, wat ik ermee bedoeld, bedoeld heb namens uh, de oppositiepartij. Is dat duidelijk, meneer Ja. En het ja mag ik ook beschouwen als een instemming? Ik denk dat het een, een, een, een, een goede suggestie is. Ik denk dat, dat inderdaad, als het dan, ik, ik was misschien wat kortaf in te zeggen van de meerderheid. Uh, misschien was het ook nog even de emotie die meelspe, meespeelde van, uh, van uh, het motie van wantrouwen. Uh, uh, maar goed, als je kijkt inderdaad naar de lopende dingen die moeten, uh, die moeten gewoon. Daar ben ik het toch helemaal met de heer Tone eens uh, en onze fractie absoluut ook. Uh, en zeker als het gaat om, uh, om zaken als uh, inderdaad een uh, nipte meerderheid zou zijn... om het, uh, om het dan alsnog uh, niet controversieel te bewaren. Ja, dan is het inderdaad ook niet handig om daar dan over te gaan stemmen. Goed. Dus wat mij betreft uh, ja. zijn we daar, uh, kunnen wij akkoord gaan met deze handreiking. Meneer Posten. Ja, vanwege mijn geringe mobiliteit heeft mevrouw zo'n iPhone voor me gekocht. En om de twee minuten geeft ze een berichtje, slaap je al... Die, die het laatste berichtje is... maak het dan af, dit is een goed voorstel van de heer Tonen... en ga vol, met het volgende onderwerp. Dank u wel, meneer Poster, Meneer Veldwitsch. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Tonen heeft een goed verhaal. Die verdeling, twee derde, één derde... Dat, dat staat aan. Dus goed. Ik steun dat. Goed. Dan... Dan is de vraag aan de indieners. Mevrouw Geurenson. Voorzitter, dan bij deze dan trek ik het initiatiefraadsvoorstel in. Dank u wel. Meneer Metters. Uh, motie wordt ingetrokken, voorzitter. Dank u wel. Dat brengt ons tot de eigenlijke agenda. Ja, ja, ja ik wil toch nog even iets van de orde, voorzitter. Uh, Denkt u moeten... dat ik niks van de orde ga zeggen, meneer Tonen? Nee, ik. Nee? Ja, maar ik snap u helemaal. U wilt ook graag op deze stoel. Het is een prachtige rol als voorzitter. Maar ik wil eerst even een paar dingen over de orde gaan ja, zeggen. Ja, maar die ketting die staat maar niet. En daarom noemen we het ook een keten. <lacht> Foutje. Nou, uh, ik wil door. eerst een paar suggesties doen voor een ordevoorstel. En daarna mag u allemaal aanvullen of mij afvallen. Vindt u dat goed? Ja, u Als bepaalt, vraag, u be kunt u ja, u bepaalt nee de orde van de vergadering. Maar mijn, mijn, oh, mijn, dat wat ik wilde zeggen, haakt aan bij wat we net, waar we het net over gehad hebben. Oh, excuses. Gaat u, nog, gaat u gang. Ja, voorzitter, om, om, om de vaart er toch maar in te houden. Uh, zou ik uh, voorstellen, nu, nu we in een situatie zitten dat in feite de VVD de grootste partij is, dat de, de VVD uh, het voortouw neemt om met alle fracties, fracties te gaan praten over uh, de invulling van, uh, van uh, het vervolg. Dus ik doe een beroep op de andere fracties om daarmee akkoord te gaan, zodat er, een, uh, zodat er eigenlijk dit weekend al eventueel zaken met elkaar besproken kunnen worden. Ik kan me voorstellen dat, dat men daar nog even met elkaar over wil uh, spreken. Maar uh, dat is een voorstel Tannen. van mijn kant. Iedereen heeft u gehoord. Dit hoort buiten deze vergadering. En ik stel ook voor dat dat zo wordt gedaan. Ja. Wij gaan naar de bespreekstukken. Indachtig de zaken die zijn genoemd... is in ieder geval in het presidium... Al aangegeven dat agenda punt 7, dat zijn de prestatieafspraken, kunnen worden besproken. Bij de najaarsnota is een opmerking over nieuw beleid gemaakt dat kon besproken worden. En in NECO eveneens. Daar was volgens mij al brede overeenstemming over. Klopt dat? Ja? Dat betekent dat nu volgens de net genoemde criteria de twee andere onderwerpen hier... Uh, Even getest kunnen worden. Het zijn wederom mijn woorden. En dan beginnen we bij planselectie Watertorenplein. Wie is voor de behandeling daarvan? Voortzetting van de behandeling. Ik constateer dat voor zijn de fracties van D66, het CDA. Uh, meneer Poster en meneer Veltwitsch. Wie is tegen de voortzetting van de behandeling daarvan? Ik constateer dat tegen zijn de fracties van de VVD, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zandvoort en meneer Steegman. Daarmee is volgens het afgesproken kader dit voorstel controversieel verklaard. Klopt? Goed. Dan gaan wij naar agendapunt 6. Dames en heren. Dat is het Innovatiefonds Zandvoort en Verordening Reclamebelasting 2017. Wederom de vraag wie is voor de behandeling van dit voorstel op dit moment. Voor zijn de fracties van Oudere Partij Zandvoort voor zover aanwezig. Meneer Veltwitsch, het CDA en D66. Wie is tegen de behandeling? Tegen de behandeling zijn de fracties van Gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en de VVD. Daarmee is ook dit voorstel controversieel verklaard en gaat het niet behandeld worden. Dan kom ik bij de prestatieafspraken 2017 tot en met 2021. En u heeft inmiddels in het presidium al gehoord dat ik daar de plaatsvervangend portefeuillehouder ben. Dus mijn vraag aan u is, wilt u dat ik de stoel verwissel met onze vaste voorkeur? Dat is mevrouw van der Velthof, zegt u probeer het te combineren en knelt het, dan piepen wij. Het is aan u. Ja. Zal ik het proberen? Goed. Uh, dat voorstel, als u uh, de agenda ziet, dan zijn er een drietal abonnementen aangereikt die alle drie over hetzelfde onderwerp gaan, als ik het goed heb gelezen. Um, nou, we gaan gewoon een eerste termijn doen. En mijn voorstel is dat degene die de abonnementen willen indienen... dan wel zeggen, we zien er vanaf, dat die als eerste dat gaan doen. Want dan kan de rest daar ook gelijk op reageren... aansluitend het college en dan kom ik weer bij u terug. Um, eens even kijken in mijn setje van spullen. Um, wie heeft ook alweer... Dus nee, ik heb mijn eigen setje, meneer de Griffier. Dank voor het meedenken. Ik heb één abonnement dat, wordt, dat is aangekondigd door Audokraes Zandvoort, het CDA en Sociaal Zandvoort. Ik noem dat abonnement één. Ja. Wenst één uur dat in te dienen? Meneer Paap, dan geef ik u gelijk als eerste het woord. Ja, dank u voorzitter. Uh, in de commissie heb ik het. Uh, uh... Ruim over gehad, hè? het verschil tussen inspanningsverplichting en resultaatverplichting. Dus ik ga het niet uh, opnieuw allemaal doen. Dus ik uh, kom meteen uh, te zaken en ik zal meteen overwegen dat. In de presenta presentatieafspraken onder para paragraaf 1.4 Nieuwbouw op pagina 5 is opgenomen... ...dat de KEI een inspanningsverplichting heeft om het aantal verkochte of geliberaliseerde sociale huurwoningen nieuw te bouwen. Even mindering. ...van het totaal aantal sociale huurwoningen niet wenselijk is. Met de inspanningsverplichting de KEI zich zal moeten inspannen... ...om een bepaald resultaat te bereiken... ...maar dat het resultaat niet gegarandeerd is. En hierom een inspanningsverplichting te vrijblijvend wordt geacht. Met een resultaatsverplichting de KEI zich zou verplichten... ...om een bepaald resultaat te halen. Een resultaatsverplichting dus beter geschikt om het beoogde doel van nieuwbouw van sociale woningen te bereiken. Meneer Paap, en zodra... meneer, meneer Paap. Ja? Uh, ik merk enigszins vertraagd... omdat ik een paar rollen probeer te combineren... dat u het abonnement Sociaal Zandvoort, GBZ, CDA ja? voorleest. Ja, ja, ja, ja. En ik had net uh, gezegd... abonnement 1 is OPZ, CDA, Sociaal Zandvoort... Oh. Ja, en dus een aantal lezers is nu op het verkeerde been gezet. Ja, ja, ja, ja, ja. Excuses, dit is het abonnement wat ik heb genoemd drie. Oh. Romeinse drie. Dan was het mijn fout, voorzitter. Ja, en het heet ook resultaatverplichting. Dus ik heb u even onderbroken om de rest even weer mee te nemen. Ja. Gaat u verder? Ja, sorry het misverstand. Uh, de laatste bullet. Zodra uh, het resultaat niet wordt geleverd... Dit de gemeente een beter juridische instrument biedt om het resultaat te bereiken. Besluit, het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen. Als zienswijze aan het college te geven. Om de tekst in de presentatieafspraken 2017-2021 tussen de gemeente Zandvoort, Woonstichting, Woonstichting De Kei en de huurdersplatform Zandvoort onder 1.4 onder de eerste bullet te wijzigen in verkoop, liberalisatie en nieuwbouw zijn elkaar gekoppeld. De KEI heeft een resultaatverplichting om het aantal verkochte of geluidiseerde sociale huurwoningen nieuw te bouwen. De KEI onderzoekt daarom de mogelijkheden voor nieuwbouw in Zondvoort. Dat was hem zo, uh, voorzitter. Dank u wel meneer Paap. Ja. Oh. oh ja, sorry. Meneer Paap, ja, nou, u heeft van maar gelijk... apropos hoor, een beetje. Geef u opnieuw ja. het woord. Twee overwijzigen onder één met de KEI en de huurdersplatform Zondvoort in gesprek te gaan en gezamenlijke gewijzigde afspraken 2021 te ondertekenen... waarin de resultaatverplichting in plaats van inspanningsverplichting is opgenomen. Voor het overeenstemmen te stemmen met de prestatieafspraken 2017-2021... tussen Woonstichting De Kei, het huurdersplatform Zandvoort, Arcade en de gemeente Zandvoort. Getekend, sociaal Zandvoort, gemeentebelangen, CDA en PVA mag ik uh, aannemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer. Paap, zijn er vragen ter verduidelijking van dit abonnement? Meneer Hendrik is net iets eerder dan meneer Hermsen. Alfabetisch ook. En ook nog alfabetisch hoor ik iemand fluisteren. Meneer Hendriks. Ja, dank u voorzitter. Um, ik denk ook breed gedeeld was het eigenlijk tijdens de commissievergadering... dat er wat weinig ambitie zat. En dat zo'n inspanningsverplichting wat um, zwak was. Dus op zich sympathiek dat uh, de partijen proberen dat um, strakker te maken. Maar ik vraag me af hoe dat uh, juridisch zit. Want... En het is geen contact dat we afsluiten. Hè? Het is een prestatieafspraak. Dus ik vraag me af hoe dat juridisch het verschil zit... tussen een resultaatverplichting en een inspanningsverplichting. Misschien is dat ook meer een vraag eigenlijk aan de portefeuillehouder. Want ik kan me voorstellen dat er ook omstandigheden zijn buiten de kei om... waardoor het niet kan lukken. De gemeente kan een bestemmingsplan uh, afwijzen bijvoorbeeld. Daar kan de kei niks aan doen. Dat lijkt me dat ze dan niet uh, een boete kunnen krijgen... voor het niet nakomen van die afspraken. Dus daar, ik vraag me af hoeveel harder die uh, is... Dank u wel, meneer Hendricks. Uh, meneer Paap behoeft om daarop te reageren, of niet? Ik dacht dat hij uh, dat vroeg aan het college uh, over. Uh, Oké. Okay. De situatie Ik ga het het woord uh, uh, over het woord. Ik ga het college straks het woord geven. Meneer Hemsen. Dank u wel voorzitter. En als ik zo kijk naar het amendement, misschien is dat wel een vraag aan de indieners ook en ik ben het op zich ook wel heel erg eens met de vraag die meneer Hendricks stelt van de VVD over hoe dat nou juridisch zit, maar ik zit ook met name omdat het gevoelsmatig een resultaatverplichting ook wel een beetje het idee heeft van een wurgcontract. Je legt namelijk iets vast, maar we kunnen namelijk uit de, de huidige prestatie, in de vorige prestatieafspraken, niet terughalen uh, wat zij, of zij daar überhaupt wat fout hebben gedaan in de loop van de tijd. Misschien dat u dat wel weet, maar ik heb het in ieder geval niet kunnen lezen. En op het moment dat je dan inderdaad een resultaatverplichting maakt, losstaat van, van het juridische uh, aspect wat hier meespeelt, dat je ook de constatering van een, een workcontact krijgt. En ik denk dat niet, dat geen goede uitgangspositie is in deze om die gesprekken dan met elkaar aan te gaan. Dank u nou ja. wel. Voorzitter. Meneer Paap. Er wordt gesproken over het behoud van 2410 woningen. Ter alle tijden. Nou, als je dan zegt van uh, je hebt een resultaatverplichting, ben je, er eigenlijk niet, ben je er eigenlijk niet aan gebonden? Of een inspanningsverplichting. Met een resultaatverplichting wel. Dan zal je ter alle tijden die tien woningen behouden. Dat, dat, en dat is nou de bedoeling van die tekstwijziging. 2400 hoor. 2400, de 2400, de 10. Dank u wel. Uh, meneer Paap. Ja. Uh, ik, ik zit even met het dilemma, meneer Paap. Uh, Sociaal Sandstoet staat ook op wat ik noem abonnement nieuwbouw van start gaan. Wordt dat abonnement ingediend of niet, meneer Paap? Nee, dat is niet van het uh, CDA. Wie, wie, ik, mag ik, mag ik, ik stel de vraag anders stellen. Wie van u kan mij uitsluitsel geven of het abonnement Nieuwbouw van start gaan waar staan de koppen van OPZ, CDA, Sociaal Zandvoort. En met koppen bedoel ik de logo koppen natuurlijk. Wie van, mij, wie van u kan daar uitsluitsel over geven? Of is dit inmiddels ingetrokken? Nou. CDA niet, hij heeft het niet ingetrokken. Meneer Kroonsberg, heeft ja, het niet ingetrokken? In nee, hij is, hij is niet ingediend, toch? Maar u kunt zeggen: ik laat hem boven de markt, gelet op de discussie net bij het abonnement 3. Uh, of u dient hem in. Ik probeer u even te helpen om duidelijkheid te krijgen, anders ga ik gewoon door. Goed, we gaan door. Abonnement 2 van de VVD. Wie. Wil de VVD die indienen? Meneer ja, zegt de voorzitter. Moeten we dat meteen doen? Ja, graag. Nee, uh, ja, voorzitter. Uh, eerst even. En het liefst ook met uw betoog, als u dat nog wilt. Ja, prima. De eerste termijn gelijk oh, okay, voor ik zover ik... nog nodig. Ja, okay. ja dank Meneer u, Hendricks. voorzitter. Uh, ja, ik zei het al even, tijdens de commissiebehandeling vonden we eigenlijk breed dat het uh, wat weinig ambitieus uh, was. Uh, ik denk niet dat we nu die hele prestatieafspraken kunnen herschrijven. We kunnen wel op een aantal punten zorgen dat het wat strakker wordt. Ik hoorde de heer Paap net inderdaad proberen om te zorgen van... nou, garanderen dat die woningen er komen. En dat is eigenlijk die worsteling waar de VVD ook mee zat. Um, en wat wij willen doen is dat we die verkoop van sociale woningen... nadrukkelijk koppelen aan de nieuwbouw van nieuwe woningen. En natuurlijk snap ik ook dat je niet kunt zeggen... bouw nou 25 woningen per jaar en ga er dan 25 verkopen. Dat past niet in de tijd. Dus wij hebben gezegd, dat is eigenlijk de samenvatting van dit amendement... Uh, ...gaan we pas beginnen met de verkoop van woningen. Als echt duidelijk zicht is, uitgewerkte plannen, een vastgesteld bestemmingsplan... ...duidelijk hoe we het gaan doen, uh, hoe we die nieuwe woningen gaan bouwen. Want anders lopen we de kans dat er straks over een jaar... ...dat is namelijk de planning in de uh, prestatieafspraken... ...dat we volgend jaar gewoon 30 sociale huurwoningen minder hebben dan nu. En met de wachtlijst die Zandvoort heeft, kunnen we dat absoluut niet hebben. Uh, dus dan ga ik hem even bij deze indienen, voorzitter. Gaat u gaan? Gehoord hebben de beraadslaging. Constaterende dat. In een concept prestatieafspraken met de Kei over verkoop van sociale huurwoningen staat opgenomen. In 2017 streeft de Kei naar verkoop en overdracht van 25 sociale huurwoningen. In een concept prestatieafspraken met de Kei over liberalisatie van sociale huurwoningen staat opgenomen. In 2017 brengt de Kei maximaal vijf woningen van sociale huur naar de vrije sector. En overwege dat in de conceptprestatieafspraken met de KEI als gevolg van bovenstaande over de totale sociale voorraad staat opgenomen. Aan het eind van 2017 heeft de KEI naar verwachting ongeveer 30 sociale huurwoningen minder dan op 1 januari 2017. Overwegende dat. In de woonvisie wonen in Zandvoort 2016-2020, evenals deze prestatieafspraken, wordt gestreefd naar het qua omvang op pijl houden van een sociale huurvoorraad. Onder andere gezien de wachtlijsten in Zandvoort... het laten krimpen van de sociale woningvoorraad onmenselijk is. Er op dit moment geen concrete bouwplannen liggen... voor nieuwe sociale woningen. Op grond van het door de KEI aangeleverde kaststroomoverzicht... en door de minister aangeleverde indicatieve bestedingsruimte... van woningbouwcorporaties... gesteld kan worden dat verkoop van huurwoningen... niet direct nodig is voor het bereiken van de doelstellingen voor 2017. Spreekt er zijn mening uit... Dat verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen onwenselijk is zolang geen concreet zicht is op nieuwbouw. Besluit in het concept raadsbesluit aan de zienswijze toe te voegen niet akkoord te gaan met liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen zolang er geen concreet plan ligt voor nieuwbouw van tenminste een gelijke hoeveelheid sociale woningen. En gaat over tot de orde van de vergadering. Dank u wel, meneer Hensen. Meneer Demmers, vraag ter de verduidelijking. Meneer Hendricks, sorry. Uh, ja, ter verduidelijking of aanvulling, dat geldt zowel voor hetgene wat uh, meneer Paap te bedden heeft gebracht als meneer Hendricks. Wij zijn het eens met het hele verhaal. Alleen we zouden graag toegevoegd uh, willen hebben dat wij als gemeente Zandvoort een vergoeding willen hebben voor de achtervang. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Iemand anders nog een vraag ter verduidelijking of een reactie op wat meneer Hendricks heeft gezegd? Niet? Dan... Um, geef ik een laatste gelegenheid om iemand in de raad wel of niet... een mogelijk abonnement of motie in te dienen? Kijk even rond. Dat is niet het geval. Ja, meneer Mittens. U hebt er nog één open. Oh, oh er oh, moet nog voorgelezen worden. Ik dacht dat het gebeurd was tijdens mijn afwezigheid. Oh, nou, dat, is, dat is ook wat. Meneer Mittens, begrijp ik goed dat u abonnement... nieuwbouw van start gaan, wilt gaan inbrengen? Ja... Ja, dat klopt zeker, voorzitter. Voorzitter, mag ik nog even interruptie bij deze over dit onderwerp? Ik heb gevraagd of het ingevoegd kan worden... dat er een vergoeding komt worden voor de achtervang. En uh, dat wil ik wel graag in die twee zaken hebben... die Martijn Hendricks hebben ingediend en uh, meneer Paap. En misschien ook het CDA. Uh, achtervang is een vergoeding uh, voor de uh, achtergestelde lening... die wij hebben staan van ongeveer 60 miljoen euro. En in de nieuwe woningwet staat dat de gemeente vergoeding mag vragen voor die extra zekerheid voor de bank die ten nutte is van de woningbouwvereniging. En als uh, ik dit nu zeg, maar dat komt helemaal niet in die twee amendementen of die moties voor of zienswijze. Ja, dan heb ik er niks. Hebben wij er niks aan. We komen er zo op terug, meneer Demmers. Nou, de heer Demmers stelde... nee. Meneer Hendricks, wilt u kort reageren? Ik wil in het echt heel kort reageren... ...omdat ik... Uh, ...ik ken dit uh, principe niet helemaal... ...zou ik maar gewoon eerlijk zeggen... ...dus eigenlijk wilde ik die vraag bij de portefeuille neerleggen... ...omdat ik uh, daarna met dat antwoord kan overwegen... ...wat ik ervan vind. Meneer Metters, Dank u wel voorzitter. Uh, wat de overwegingen betreft... Uh, ...zijn die in de commissie... Uh, uh, ...uitgebreid de orde geweest. Hiervoor ook door... Uh, ...eerdere sprekers. Uh, het gaat ons om... ...en ik zal dan de... Voorlezen de aanvullende zienswijze mee te geven aan het college. De prestatieafspraken met woonstichting De Kei en huurdersplatform Zandvoort Arcade is zodanig te herzien dat verkoop en liberalis liberalisatie, beide, van sociale huurwoningen door De Kei wordt uitgesteld totdat de plannen voor de beoogde nieuwbouw van start kan gaan. Tenzij, en daar zit een verschil in, heb ik net uh, gehoord. Wij vinden het belangrijk uh, dat de verkoop aan zittende huurders door de kei wel kan plaatsvinden. Dat is het verschil met de andere lees ik. Dank u wel, meneer Metters. Vragen ter verduidelijking? Niet. Meneer Hermsen. Oh, het, u ziet van mij mijn, mijn... hand oh, niet. Sorry. Oh, sorry, ik zat u helemaal niet, meneer nee. Hendricks. Uh... En meneer Herms heeft als eerste het woord, daarna kom ik bij u terug. Ja, het was even inderdaad onduidelijk met het uitdelen van het water, dus ik zag het niet even heel snel. Um, nou wat, wat ik in ieder geval merk, en ik vind het heel uh, sympathiek overigens, uh, zeker als de verkoop plaatsvindt aan zittende huurders van de KEI, ik vind dat een hele mooie suggestie. Maar wat ik een beetje opmerkte aan het amendement, zoals juist is opgelezen uh, en die van de VVD, dan voel ik het eigenlijk wel voor om, tenminste als jullie dat ook vinden, als raad, om die te gaan samenvoegen. Want ze lijken nogal best wel veel op elkaar. Als het gaat zeg maar om... De... dus wat, wat, Dat is eigenlijk niet, niet meer een verhelding, maar meer een suggestie. Maar ik weet niet of de VVD kan leven met de verkoop aan, aan Zandvoort. Dus wat dat gaat, laat ik die vraag even over aan hun. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter. Um, ik, ik twijfel daar een beetje aan. Um, omdat ook als je verkoopt aan zittende huurders dan onttrek je een woning aan de sociale woningmarkt. Dus dan blijf je de situatie houden dat er minder sociale huurwoningen zijn dan nu. En, maar daar ben ik nog niet helemaal uh, van overtuigd. Dus laten we zeggen dat we na de eerste termijn van het college ook even bij elkaar komen zitten... om te kijken of we deze in elkaar uh, kunnen schrijven. Want we lijken, uh, heel erg, voor mij lijken de amendementen heel erg op elkaar en willen ze ook ongeveer hetzelfde bereiken. Dank u wel, meneer Hendricks. Kijk nog even rond. Zullen we de... Meneer Veldwis. Ja, ik heb uh, eigenlijk een opmerking naar meneer Hendricks. Uh, u hebt problemen mee als er dus uh, een, een bewoond huis verkocht wordt. Maar dan is het toch uiteindelijk... Uh, de hele uh, aantal over een jaar wat verkocht mag worden... dat blijft hetzelfde. Enkel de huidige bewoner koopt hem dan. Meneer Hendricks. Uh, hoe ik het amendement van het uh, CDA uh, las is dat die verkoop uh, in principe, net zoals in mijn amendement, kan beginnen nadat de plannen liggen voor nieuwbouw... behalve als die woningen worden verkocht aan uh, zittende huurders. Dus daarmee blijf je voor die groep hetzelfde houden als wat we nu uh, hebben... namelijk dat, de woningen, dat er minder sociale huurwoningen zijn over een jaar dan nu. Is dat helder? Goed. Meneer Metters? Ja, maar het heeft dan, eh, natuurlijk is dat zo, maar het heeft dan een andere overweging. Wij vinden dat je een uitzondering zou moeten maken eh, en niet dit zou moeten blokkeren voor de komende, komende jaren aan zandvoorters eh, die dus dat, die huurwoning kunnen kopen. En dat vinden we belangrijk, om dat in stand te, te houden en de kei die ruimte te geven. Want het geldt alleen voor zandvoorters die een huis huren. Meneer Hendricks. Mij schiet overigens nog een... Uh... Nou, ik, ik hoor graag of, of het college zegt of dit kan of niet, want dat ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Maar wat er ook in het amendement van het CDA staat, lees ik nu even, nou ik het wat scherper lees. De prestatieafspraken zodanig te herzien dat verkoop en liberalisatie wordt uitgesteld totdat de plannen voor de nieuwbouw van start kan gaan. Dus is het nou van als er een plan ligt, dan kan er verkocht worden? Of als de eerste steen er rond in gaat? Meneer Metters. Nou, wat ons betreft uh, planvorming. en uh, Inderdaad onderschrijf ik wat u in het begin gezegd heeft. Wij hebben de vorige keer aangegeven uh, te weinig ambitie. Vandaar ook die resultaatverplichting uh, wat hier in een amendement ligt. Volledig terecht. Maar het kan ook niet zo zijn. De kei doet natuurlijk ook verdomde goede dingen. En die moet natuurlijk ook wel wat kunnen doen de komende jaren. Sorry, de komende jaren. Dus vandaar uh, uh, dat, uh, dat wij uh, wat die ruimte betreft in die verkoop dat ook uh, steunen. Dank u wel. Kijk even rond, meneer Pa. Ja, ja, heel kort over het verkoop van een sociaal huurwoning. Uh, een makkelijker gezegd uh, kan het zo doen. Als de kei naar mij komt uh, van uh, wil jij je huis kopen? Ja, dan moet ik het toch zelf weten of ik dat wel doe of niet doe. Doe ik het niet, dan blijf ik gewoon een huurhuis. En doe ik het wel, dan kan ik hem kopen. Dus die ruimte moet erin blijven. Ja, dat er zit een doorheen. Ja. Oké. Okay. Dames en heren, uh, deze discussie maakt het uh, voor de plaatsvervangend portefeuillehouder niet makkelijker. Uh, de gedachte achter deze afspraken, uh, ik zal straks iets over het juridische karakter zeggen, zijn dat je met drie partijen samen tot een visie en concretisering komt. En dat gaat elk jaar door. Ik heb zelfs begrepen dat de wet inmiddels is veranderd... en dat we ieder jaar prestatieafspraken gaan maken. Daarmee, en, da en daarmee geef ik u dat maar even terug. Daarmee toetst u jaarlijks wat de werkelijkheid is. Want je komt daar steeds weer op terug en je meet dat. Want de kern van deze afspraken is dat je op vertrouwen gaat samenwerken. Dat is natuurlijk ook vaak met visie en richting. Maar dat je ook natuurlijk wel boter bij de vis wil. Dat is het lastige ook. En daar heeft het college ook naar gekeken in die zin dat het abonnement resultaatverplichting. Dat is een abonnement waarvan het college zegt dat is prima. Uh, dat is al even voorzichtig uh, bij de kei ook in de week gelegd. Daarvan zeggen zij ook dat is prima, dan maak je hem wat concreter en smarter. Uiteindelijk gaat het erom dat je het wil realiseren. Maar u ziet in die afspraken dat alle partijen uh, inspanningsverplichtingen hebben. De gemeente... Span zich in om te kijken zijn er locaties, bestemmingsplannen, noem het maar op. Daar kun je geen garantie over geven. Zo simpel is het. In dat stelsel de andere beide abonnementen maken dat we terug moeten naar de onderhandelingstafel. En dat is mijn dilemma. En, eh, want je moet dan met drie partijen opnieuw hierover om de tafel gaan zitten. Dus daar, daar voel ik mij een beetje in beperkt om daar een toezegging op te doen. En ik vraag hem ook afgeleid op het stelsel wat er is... En u vult mij wel aan als u beter in de materie zit. Volgens mij komt dat dan volgend jaar ook weer aan de orde. En de kern is dat we hier met z'n allen kijken dat, dat, eh, dat de geldstroom van de sociale huurwoningen... dat die in Zandvoort is en blijft. Dat staat erin. Dat dus de verkopen worden gereserveerd voor nieuwbouw, verbouw, verduurzaming... noem het allemaal maar op. Daar zijn ook allemaal onderdelen van gemaakt. En één uur noemde het ook. Ja, er worden ook hele goede dingen gedaan. Dus de kunst is dat de beweging die er is gemaakt... dat we die wel blijven enthousiasmeren en versterken... zonder op een beperkt onderdeel... wel belangrijk, maar met alle respect volgens mij ook beperkt... Eh, elkaar iets te strak aan te zetten. Dus mijn advies zou zijn... Eh, Abonnement 3, resultaatverplichting. Prima en nemen we mee. Als u zegt abonnement 1, dus als nieuwbouw van start gaan. En 2, uh, dat is van de VVD. Ja, dat, dan moet ik terug, want dat doet iets met uh, de hele cyclus. En dat, dan zet je dus op 1-0 achterstand in de tijd. Dat geef ik u het woord. Voorzitter. Meneer Tonen, was als eerste. Ja, voorzitter. Uh, kijk, het voorleggen van een uh, het vragen van een zienswijze van de Raad. Uh -huh. ...kan natuurlijk altijd de consequentie hebben dat u weer even terug moet. Dat is nou eenmaal het gevolg van het vragen van de zienswijze... ...waarbij er iets anders wordt ingebracht dan er oorspronkelijk stond. Want anders is het vragen van de zienswijze Laat bijna maar. anders dat nou niet weten. <lacht> nee, dat bedoel ik. Want dat weet u donders goed. <lacht> en ja, is ja dat, is de, dat is de consequentie die je dan hebt... ...waarbij het is en blijft. Het zijn zienswijzen die we indienen... ...waarvan je mag verwachten dat het college naar nou bevindt van zaken... ...samen met het huurdersplatform en met uh, de KEI uh, daarover gaat spreken. Maar het is wel een logische. Ja. Dank uh, voor die handreiking. Ik ga even rond, meneer Demmers. Oh, ik vergeet uw uh, suggestie, meneer Demmers. U heeft het over de... Achtervang. Achtervang. Zoals ik naar de zaak kijk... Raakt dat deze overeenkomst niet? Dat is een overeenkomst tussen of gemeente en de kei rechtstreeks. Dan wel het Waarborgfonds. En dit is een drie partijen overeenkomst die eigenlijk op andere zaken zich richt. Dus ik adviseer u dat op een andere manier dan te gaan neerleggen bij het college. En ik verwacht dat dat controversieel is. Nou, dat lijkt me niet, uh, voorzitter. Maar goed, um, ik vind uh, dat er dan eigenlijk hetgene wat nu voor ligt dat moeten we dan eigenlijk uh, de titel daarvan, van het stuk... en de zienswijze die wij moeten inleveren uh, op uw college... of uh, de vervangend portefeuillehouder... dat we het beter bewegingsafspraken kunnen noemen... nader in te vullen met concrete prestaties voor 15 januari aanstaande. Um, ik, mag ik een handrekening aan u doen... om uh, gelijk op het tijdstip te kijken of we met een korte klap thuis kunnen zijn... Mijn voorstel is dat het college uh, de drie abonnementen terug, uh, mee terugneemt... naar de onderhandelingstafel met de twee andere partijen. Dat we het daar open over gaan hebben. En gaan kijken van wat is direct realiseerbaar of kunnen we nog een, een richting maken. Uh, en dat het college dan de laatste klap geeft erop. Want wij moeten 15 december aan de minister berichten wat de context is en de inhoud van de prestatieafspraken. En natuurlijk zit daar wel een paar dagen rek in. Zo flauw wil ik niet doen. Um, maar indacht de dat deze discussie en het stelsel wat gaat veranderen ieder jaar... is dat een gebaar waarmee u zegt, dan komen we er. Meneer Metters? Ja, wat het CDA betreft wel. En, uh, om het maar in die termen dan te houden. Dus u heeft een inspanningsverplichting dan van de Raad om met een resultaat te komen. <laughs> Daar gaan we, ja, zo wel, daar gaan we a, er wel vanuit. Zo ervaar ik hem wel. Ja? Dus ik ga mijn best doen. Ja, Dit is een woordspel, mevrouw Geurlundsson. Ik ga mijn best doen om dit op de tafel waar die hoort, en dat is de, de driehoek gemeente, de KEI en huurdersplatform, neer te leggen en kijken van wat kunnen we daar nog in veranderen. Ja? Meneer Paap. Ja, voorzitter. PvdA Socials voert kan uh, leven met wat u gezegd heeft. Goed, dank u wel. Ik ga even een rondje maken. VVD. Um, ja, voorzitter. Wat u volgens mij uh, nou doet is dat u zegt... Uh, het is in de Raad behandeld. Dat neem ik terug naar de kei. Eigenlijk stelt u de zienswijze op een of andere manier vast... met die drie amendementen zonder dat we de amendementen aannemen. Is dat niet formeel juist als we die amendementen aannemen? Want dan krijgen we dezelfde situatie. Namelijk dat u met de uitspraak van de Raad in uw hand... ...teruggaat naar de onderhandelingspartners. Dus daarom wil ik ons amendement in elk graag... Het is een route. Deze route mag gelopen worden. Ik heb ook wel eens raden gehoord... ...dat als er zo'n harde toezegging komt... ...van een plaatsvervangend portefeuillehouder... ...dat ze ook zeggen het is goed. Dat is ook een route. Het is, u mag kiezen. Vooral alleen met die keten om voorzitter. U mag kiezen, meneer Hendricks. Ik laat het helemaal aan u over.